Rutte werd meerdere keren onderbroken door applaus. Deze week botste die in de Tweede Kamer hard met PVV-leider Wilders over Griekenland. Wilders zei onder meer dat de belangen van de VVD-kiezer worden verkwanseld. Bij Bergambacht in Zuid-Holland is een motorrijder omgekomen... bij een botsing met een auto van de huisartsenpost. De wagen was met sirene en zwaailichten aan op de weg naar een spoedgeval. Bij verkeerslicht haalde hij een aantal stilstaande auto's in.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 Het weer, steeds meer bewolking en in het zuiden kans op een bui. Overdag op meer plaatsen kans op een bui, mogelijk met onweer. Later klatert het vanuit het westen op en wordt het opnieuw 22 graden. Tot zover dit NOS Journaal. Er is AWB Verkeersinformatie op de A22, richting Beverwijk. Er wordt aan de weg gewerkt en daardoor staat er tussen IJmuiden en knooppunt Beverwijk 4 kilometer.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 Hij heeft de zaal daar plat gespeeld, denk ik. Want ik heb de show al zes maanden geleden gezien. En het is mooi. En het is goed. En ondertussen is hij ook wel televisie maken. Hoewel nu zijn rol is overgenomen door Guus is bij Ik hou van Holland. Ik heb het natuurlijk over Peter Heerschop. Die achter deze deur van Kamer 108 aanwezig moet zijn. Als hij niet in de file staat. Ja, rustig aan. <laughs> oh, sorry, excuseer. <laughs> Bijzonder goede avond, Peter. Hoe ja. is het? Heel goed, dankjewel. Ik hoorde net de file informatie en uh, vanaf IJmuiden was er file. En Veelzen oh, ja. en Beverwijk. Dus ik dacht, misschien heb je nog wel in de file gestaan. Nee, ik weet helemaal niet in de file. Ik ben gelijk na het optreden weggegaan. Ja? En uh, ik, ben, ik kon in één keer doorrijden. En uh, nu vertoef je hier al een tijdje in deze mooie kamer. Nou, een tijdje zeg een kwartier, hè? Maar uh, ja. wat een goede kamer is dit. Voel je je al thuis? Ja, ja, dat zit eraan te komen, ja. ja. Oh, hallo. Je, je bent ook niet alleen gekomen. Nee, nee dit dag, is Linda. Dag, Linda. Ik ben Patrick. Hallo, dag. <laughs> zit, uh, je pakt de boekjes er al bij. Ja, Ga je ja. bemoeien met het interview of denk je laat lekker gaan? Laat me lekker gaan. Heel goed. Ja, dat, dat kan ik goed zelf, joh. Hé, uh, hey, maar hartstikke mooi. Wat? Ik, uh, ik zou je zeggen, ik ben, ik ben nog nooit in een hotel in al Amsterdam geweest. nee. Ik ja, naar nou, huis altijd als ik ergens ben geweest, Amsterdam. Ja, je gaat niet in Amsterdam slapen als je er woont. Nee, dat klopt. En dan zitten we hier in een hotel... maar onder ons is een, een trouwfeest aan de gang. Ja. En ik hoor nu keihard... <laughs> Guus Bremers, <g> <laughs> ja. Wat natuurlijk... Ja, dat is best grappig... want Guus is natuurlijk jouw ja, opvolger en ik hou van Holland. Ja. ja. ja. Nou, wat is daar grappig, nou aan? Ja, nou ja, als jij het niet <laughs> grappig vindt... Nee, ja, nee <laughs> ja, het is... Ja, maar Guus is mega overal. Koninginnedag hier midden in de stad... 120.000 mensen zingen keihard Brabant mee. Dat, dat, dat kan hij. Hij is overal, Guus is, is overal geweldig. Ja, je probeert... Dus ook als opvolger ja. is die ook hartstikke. En dan, dan kom je hier en dan wat doen ze om je te irriteren? de is Guus mee. Ja, ja nou, ik word er toch wel ontroerd door, ja. Ja? Ja, ja ik vind het mooi. Ik, vind, ik ga zelfs ook, uh, Guus die is natuurlijk binnenkort weer met zijn grote concerten. Ja, daar ga ik ook zeker weer heen. Ja, Guus, daar, daar moet je bij zijn. Da, ja, nee, da, daar nee. gebeurt iets wat je, wat je nergens ziet. Namelijk dat niemand naar de muziek luistert en dan keihard meezingt. Ja. <laughs> ja, heerlijk. Dat is een fenomeen toch? Gus is echt een fenomeen. Ja, nee, absoluut. Ik, ik, ik ga er graag heen en ik vind het prachtig hoe hij zo'n stadion in een klein café kan transformeren. Ja. En inderdaad, iedereen doet mee en iedereen heeft het enorm naar zijn zin. Ja, ja, ja, ja het is, het, ik, ik kijk ook altijd een beetje naar die unieke toegankelijkheid van hem. Dat, dat hij, uh, hij heeft iets waar, waar dus vrijwel iedereen gelijk van houdt. Ook, ook mensen die, die soms op het, uh, het volkse neerkijken en die hem dan toch dat, dat ze toch zeggen: ja, maar, maar, maar bij hem is het heel goed. Hij heeft toch iets groots wat, uh, wat in de nadagen Hazes had. Alleen dan hij nog op een, op een andere wijze, niet op een cultwijze, gewoon iets, iets dwingends liefdevols. En de, maar er is geen vrok toch dat hij jou heeft weggeduwd bij nee, het, het land? Nee, totaal niet. Heb je gekeken wegedrukt, naar... Weggedrukt? Hij heeft toch niet weggedrukt? Ik weet het niet hoe dat gegaan is. Nee, dat is gegaan dat, ik, uh, dat, dat, zij, uh, dat de opnamen waren in januari. En dat was net een maand dat ik uh, druk was in Leeuwarden. Ik kon echt de dagen dat zij moesten opnemen, kon, kon ik echt niet. Ik had, het nog, ik had best nog wel een, uh, uh, een, een seizoen wil, willen doen. Maar dan moest het later worden opgenomen. En dat... dat uh, het enige was het, dat het jammer was dat ze, dat ze niet zeiden... oh, dan doen we het wel een maand later. Dat het, uh, dat het al vrij snel was, oké, okay, nou dan zoeken we een ander. <laughs> dat is, uh, maar ja, goed, het is ook een beetje televisie... en dat is een opportunistische wereld. En, en ik had, aan de andere kant dacht ik, nou, ik heb het anderhalf jaar gedaan... of bijna twee jaar. Het is eigenlijk ook wel weer goed. Ik, ik had ook, dan, dan heb je het ook wel laten zien. Of dan, dan, uh, nou, ik, ik moet zeggen, uh, ik kan het soms echt missen... Maar niet door Guus, want die doet dat weer voortreffelijk. Ja, heb je gekeken naar Guus? Ja, tuurlijk. En? Ja, dat doet hij heel goed. Maar dat, daar twijfel ik niet aan, want dit is een programma op zijn lijf geschreven. Het, de, kijk, die, die, die liedjes, daar hoort hij al bij. En, en, uh, en dat gevoel. En, en in zo'n dampende menigte, die al, uh, die, die al juichend uh, een half uur ervoor staan. Ja, dat kent hij en daar is hij heel goed in. Ja. En dat is meesterlijk Dus nee geen enkele wrok en alle respect. en uh, Dus als je hier iets in zoekt... <laughs> van dat zit hem niet lekker, nee, dat is niet waar. Maar goed, we hadden het over het feit dat jij nog nooit... in een hotel in je eigen stad uh, hebt gelogeerd. Nee. En is dit er nu een speciaal gevoel? Nou, nog niet. Nee, dat, dat, dat begint waarschijnlijk als je, als je er echt gaat slapen. Ja, we hebben met, met Nur wel eens afgesproken. Als we in Carré hebben gestaan, zullen we dan een keer in het Amstelhotel slapen. Ja, en dan zijn we toch, denk ik, uh, denk ik te zuinig. <laughs> dan denk je, ja, waarom zou ik 500, 700, 800 euro voor een kamer betalen... als ik gewoon uh, de taxi naar huis kan nemen? En dan is het ook goed. Maar toch straal je altijd wel uit dat jij een enorme levensgenieter bent. Dus ik kan ja. me het voorstellen van dat je denkt bij jezelf van... nou ja, die nou, dan... ene keer in het Amstel... Na nou, carré. Dampend carré. Ja, dat, is, dat heb je eigenlijk wel gelijk. in. Ik, ik, ik, ja, ik geniet ook enorm. Maar ja, dan, dan is het... Ja, ik, ik weet het ik, ik weet eigenlijk niet. Het is een, we hebben het echt wel al 15 jaar over gehad. En we hebben het nooit gedaan. Terwijl we dat in ander, alle andere steden... blijven we graag slapen. En, en Amsterdam niet. Ja, je, ja, ik weet het ook niet. Ben je een hotelmens? Nou, nee, niet, niet echt. Ja, ik, ik vind het wel. Het, het, het brengt je wel in een andere wereld. Dat is mooi. Dat je, dat je ergens. Eh, als we ergens optreden en je blijft. Dat geeft wel heel veel rust. Dan, dan, en dan, dan ben je ook eventjes weg. En dan kan ik makkelijker denken en schrijven. Maar, maar ik vind het niet. Ik wil wel ergens echt een eigen plek hebben. Een hotel is vergankelijk. Tenzij we er een paar dagen zitten. Dan, dan is het al snel lekker. Ik, ik ben heel erg van van al snel een eigen plek. Ook op reis, het maakt me niet uit hoe ver weg ik ben... vind ik het al heel snel fijn als ik een eigen restaurantje heb ontdekt... en dan ga ik gewoon moeiteloos vijf dagen achter elkaar naar hetzelfde restaurantje... ook al zijn er 12.000 restaurants. Dan, dan vind ik het fijn als ik binnenkom en iemand die zegt... Uh, hey, Mr. Pieter, en, uh, en die zet al eigenlijk neer wat ik de dag ervoor heb besteld... Ik weet niet, ik, ik heb daar wel iets... Het mee. huiselijke, dat moet er altijd in zitten. Ja, nou, het is het, ik heb iets heel dubbels. Het, het, uh, ik vind het huiselijke heel fijn en, en toch ook altijd weer weg willen zijn. Dus ik ben onderweg zoek ik naar het huiselijke. Snap je wat ik bedoel? Er uh, zit iets, iets, uh, iets zoekends in, maar dan, dan, dan moet er toch wel iets zijn... waar ik me heel erg thuis voel. Maar dan zoek je dus eigenlijk gewoon een huis? Uh, nee, ja, nee niet, niet in huis. Ik zoek iets, uh, iets wat even rust geeft. Wat, ik, ik vind het heel leuk om allerlei nieuwe indrukken op te doen. En allerlei, ik word heel enthousiast uh, al heel snel van, van alles en nog wat. En daarbinnen vind ik het dan fijn als er wat, wat vaste eikpunten zijn. En wat, wat moeten die eikpunten zijn? Um, ja, ja, dat is een lastige vraag. Ik denk... Um, nou, het, het, uh, het meedoen. Het eikpunt dat ik niet een totaal vreemde ben. Ik vind het heel vervelend als ik ergens een totaal vreemde ben. En als mensen dat me zo ook aankrijgen. E wat ik net zei. Ik ben ook echt iemand van... Uh, uh, uh, uh, en, een, een, vaste, een vaste restaurant. En is diezelfde man weer. Of diezelfde vrouw. En Want die gaat het is dan je publiek. Nou... Het <lacht> <that> is mijn publiek, ja. Ja, misschien. Nou ja... Ik word, ik word wel graag uh, gezien... Ik kan me anders eenzaam voelen. En ik voel me niet eenzaam als ik... Ja, ik, ik weet nog dat ik, dat ik een keer in, in, uh, in Griekenland... zat ik wekenlang voor de Olympische Spelen. En daar, daar, was, nou, daar zat ik in mijn eentje in een van de appartementen. En daar ging ik iedere ochtend bij hetzelfde tentje koffie drinken. Dat vind ik sowieso al heerlijk. Ik vind dat uh, fantastisch van een hotel, het koffie drinken ergens. En er kwam een man en die, ik bestelde uh, uh, yoghurt met, met, met honing... en nog een soort toastje en, en een koffie... En na twee dagen kwam ik aan en dan zette hij dat al neer zonder te vragen. En dat vond ik zo fijn. Dan denk ik, oh ja, ik heb iemand die mij ziet, die weet wie ik ben. Ik ben hier niet een totaal vreemd. Ik heb eigenlijk alweer een nieuwe vriend. Het werd natuurlijk vervelend dat hij na vier dagen... dat ik al lang iets anders wilde bestellen... toch iedere keer weer dat neerzetten. Ik, ik, ik ben er na een dag of vier ben ik ook niet meer heen Want ik was je, eigenlijk zat. Dat je hebt, je iedere niet, keer je hebt met... niet tegen hem gezegd, van ik wil nu wat anders. Nou, dat vond ik weer kwetsend naar hem toe. Ja, uh, Conflictvermijnend. Ja, dat ben ik wel, ja. Ja, ik ben wel conflictvermijdend, maar ik heb er zelf last van. Ik zoek het wel op. Ik, ik, ik, maak wel, ik heb wel conflict en ik kan ook wel ruzie maken. Maar dan wil ik het ook wel heel graag heel snel goedmaken. Ik, ik, ik vind het prettiger als we het weer eens zijn... dan dat, het, dat ik heel erg vasthoud aan mijn, aan mijn eigen mening. Maar je gaat dus liever het conflict uit de weg bij zo'n koffiemannetje in Griekenland... Ja, koffie, dan vind ik het al zo intens lief... dat hij precies weet wat ik de twee dagen ervoor heb besteld. Dan vind ik het echt te kwetsend om te zeggen... vriend, nu heb ik zin in iets anders. Maar waarom moet er altijd consensus zijn dan? Waarom mag het conflict niet... Het hoeft niet een consensus te zijn. Ik vind het namelijk... Nee, in tegendeel. Ik vind het heel goed als je fel erin gaat... en echt duidelijk zegt wat je vindt. Alleen daarmee blijven zittend... Dat vind ik vervelend. Als, als ik weet dat iemand daarmee zit, heb ik daar last van. Dus ik kan wel ruzie maken, maar dan is het uit grote vriendschap. Ik, ik zal niet snel met, met iemand die ik niet ken... ruzie maken, dat vind ik vervelend. Ik kan wel met uh, bijvoorbeeld met Vigo en Joep, en uh, daar, daar werk ik heel, heel veel mee. Daar kan ik goed ruzie mee maken. Want je weet dat dat, dat, dat, dat kunnen zij plaatsen. En dan is het uit, dat is, dat is uit liefde. Maak je daar ruzie mee met die gasten? Ja, natuurlijk. Je maakt toch ruzie met... Euh, nou, ja, ja. nou ja, ruzie. Ja. Het, uh, ee, het, het, ik, ik, ik, eh, het ziet er altijd zo harmonieus uit. Ja, maar ja... Dat, dat, je, ik kan me niet voorstellen dat, dat de mensen... Zeker als je samenwerkt... Dat je dan, dan nooit daar uh, een knallende ruzie over hebt. Dat kan ik me niet voorstellen. Dan, dan maak je iets... Iets, nou, dan maakt het eigenlijk niet uit wat je maakt. Kijk, zeker in cabaret. Als je heel erg jezelf meebrengt. Als je, als je heel erg uh, uh, ook wil laten doorschemeren iets van jezelf. Nou, dan moet je die plek ook bevechten. En, en dan kun je, kun je niet maar doen wat, wat, wat anderen zeggen. Dus dan, dan, dat, dat kan heel fel. En dan kun je je ontzettend in gekwetst voelen en teleurgesteld. En... Uh, maar dat, dat uh, uitsprekend en daarvoor vechtend... dan, dan kom je tot, tot iets moois. En, en, maar met jouw collega's van Neur, dus Figo en Joep... Heb je dan, worden dan echt woordenwisselingen? Wordt er met de deur gesmeten? Zeg je ook wel eens, nou jongens, tot kijk... ik kom morgen wel weer terug op deze repetitie... want ik vind het echt kansloos. <laughs> Nou ja, dat is, jij drukt het echt heel zacht uit. Het is, echt waar, dat is toch, ja. Ja, maar de, eigenlijk het laatste jaar niet. Of de laatste twee, drie jaar. Eigenlijk is het steeds beter. We hebben echt een periode gehad. Dat, dat, dan was dit wel. En dan kon je echt woedend zijn. En ook, uh, uh, nou ja, weglopen. En, uh, en, en van, uh, nou, dit, ik denk dat wij toch van, zeker bij vier programma's hebben gezegd... nou, dit is echt de allerlaatste keer dat we dit nog doen. Dit... Dit trek ik gewoon niet. Maar vind je het dan ook echt eikels? Vind je het? Vind je, vind je, die, vind je die gasten dan ook echt eikels? Dat je dacht, ah, dit trek ik gewoon niet. zijn is, nou, dat, is dat, dat, dat, Stuk voor stuk. Een droplullen natuurlijk. <lacht> maar dat vinden ze voor mij ook. En, en dat vind ik dan weer heel erg. Dan denk ik, ja, maar ik heb wel recht om iemand een droplul te vinden. Maar, maar ik, ikzelf, ik ben een hele aardige jongen. Nou, uh, en die Russisch, die zijn goed, ja. En dan uiteindelijk komt het toch weer samen. Want, uh, want het, de, de, de binding, de, het verlangen naar binding is veel groter... dan uh, het ver, verlangen om zo, zo lang mogelijk gelijk te hebben. Dat is in mijn hele leven. hoor. Dat, dat, uh, dat heb ik naar iedereen. En, en het verlangen naar alleen op het podium te staan, heb je dat ooit gehad? Dat heb ik de laatste tijd. Dat heb ik nog nooit gehad. En... Uh, en uh, ja, ik ben sowieso veel meer teamspeler. Ik vind het ook, ook uh, uh, 10 honderd keer leuker om, om met mensen te zijn. En iets van mensen op te steken. En te voelen dat, dat ik met, met hun iets bewerkstellig. Dat vind ik, dat vind ik echt heel veel, heel veel leuker. En de laatste tijd denk ik, ja, ik wil toch één keer... En dat, uh, binnen nu en twee jaar wil ik toch een, een periode in mijn eentje een programma maken. Ja. En uh, verhalen vertellen. En, uh... Maar gewoon om te laten zien dat je het ook alleen kan? Nou ja, dat. Nee, nee. Nee, dat niet. Nou, misschien als ik daar heel lang over nadenk, zal dat het misschien ook zijn. Dat, dat, ik, dat, ik, dat ik dat vind. Nou, ik vind meer dat ik dat moet kunnen laten zien dat ik dat kan. Maar ja, nee, het is, het is heel veel dingen die. Uh... Nou, ja, gaan altijd in groepen werken, kom je altijd een beetje tot consensus. En het er er zijn ook punten dat je denkt, nou, ik heb nu ook een aantal verhalen liggen of plannen of aanpakken. Ik wil één keer helemaal doen wat ik zelf doe. Wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind van de column op de radio, dat, uh, bij, bij Edwin Evers. Dat doe ik echt zelf. En, en dat, dat is ook voor mij ook iets. Dat ik denk, ik heb één ding in, in, in mijn hele werk wat ik helemaal zelf doe. En die stijl, en, en daar nou ja, dat is al, dat zit puur op de grap. Ik wil eigenlijk ook best wel best wel uh, uh, verhalen vertellen waarvan ik vind dat mensen dat ook bezig moeten houden. En daar heb ik wel, dat, dat kan alleen maar als ik dat in mijn eentje doe. Dat kan niet in, in uh, dialogen met anderen. Maar je zegt dat het is binnen nu en twee jaar, dus dat is best al snel. Dus dan heb je nu al, weet je al waar het over moet gaan, waar, waar, waar die verhalen liggen ja nou ja goed ik heb ik heb heel veel heel veel dingen ik ik, ik heb in twintig jaar gaan? Nou ja, kijk, het, het exacte... Ik heb, ik heb gewoon uh, altijd op al mijn reizen heb dagboekjes bijgehouden. Ik heb heel veel columns geschreven. Ik heb aantekeningen gemaakt. Dingen die mij ontroeren. Dingen die ik prachtig vind. Dingen waar ik heel erg om moet lachen. Ik vind, uh, ik vind een speech houden ergens voor een bijzondere gelegenheid... vind ik heel erg leuk. Of het nou op een bruiloft van vrienden is... of op een, op, op een feestje of op een begrafenis. Of dat, dat is dan, dan niet leuk. Maar wel, dan, dan vind ik het... Ik vind het mooi om in iemand in te gaan leven en daar een speech voor te houden. En te denken, waarom, uh, wat, wat, wat kan ik aan iemand zeggen wat hij nog nooit heeft gehoord, maar wat ik wel zie. Dus ik, uh, ik weet niet precies waar zo'n programma over moet gaan. Ik heb wel een soort... Uh... Het, het moet in, in, op alle gebieden een, een zoeken zijn naar alles wat je net mist. Ik, de dingen die net niet goed gaan, die zijn natuurlijk heel leuk. De dingen die... die het moeten ook net niet zijn, allemaal. Sneuwe mensen, die zijn ook leuk om over te praten. En, en dat kan ik ook een beetje spiegelen aan mijn, aan mijn eigen leven. Dingen die, die altijd net niet of net wel, of, dat vind ik interessant. Zijn er veel dingen die bij jou net niet zijn dan? Nou ja, uh, volgens mij is dat wel... Uh, ja, dit klinkt heel erg somber en zwaar dat het net niet is. Maar, maar ik heb wel altijd dat gevoel. En daarom, daarom uh, moet ik altijd doorgaan. En dat ik heel veel dingen doe, heel veel richting op vind ik... Dat komt omdat ik nooit vind dat ik iets heel goed doe. Dus denk ik nou, als ik, als ik nou heel veel dingen uh, behoorlijk goed doe, dan is het ook heel goed. Maar dus dat net. Dus je vindt, hier, dat, nou, uh, ja, ik vind dat ik. Dat ik vind jezelf snap... dan best een sneu mens. Ja, dit, dit, daarom zei ik al. Je moet niet eens zo ik vind me niet sneu. Helemaal niet. Ik vind me een gematst mens. Ik, ik heb een. Ik heb een uh, nou ja, ik kan daar niks vervelend aan zeggen. Maar, maar echt van iets helemaal de top zijn. Ja, dat, dat, dat, dat is. Dat, daar ben ik te onzeker voor. Of te, dan, dan. Ik vind altijd wel iemand in iets nog veel beter. Ja, goed, dat, dat vind jij misschien, maar jij, jullie staan toch aan de top. neer wint prijzen goede recensies. Je ja. Ja. Hebt, hebt miljoenen kijkers, jij, jij hebt de, de, de ik hou van Holland uh, uh, sky high getrokken, je werd nog veel beter bekeken dan toen met Bo. Echt veel dingen die je doet. Zo'n column bij, bij, bij uh, uh, op 5-8. Ja. Dat, dat wordt, dat wordt gefroten. Ja. Ja, dat, dat, ik weet dat ik. Dat, is, dat kun je altijd objectief uh, bekijken zo. En, en uh, dat zijn de feiten dan. En dat is nooit het gevoel. Maar dat is sneeuw? Nee, dat is toch niet sneeuw? Zie, zie ik er sneeuw uit? Nee. Nee, dat is ook een enorme drijfveer. Dat je denkt, ik, ik, kan, ik, kan, ik, ik, ik moet nog iets anders doen wat ik. Uh, wat me nog meer geeft. Maar nou, dat is, ik, nou, ik dacht nou, ik dacht, nou, ik dacht echt van, nou, heb ik echt de grote, eh. echt als, uh, de grote levensgenieter. Als ik ja. echt iemand, uh, nou, ik heb straks ook een plaat ja, voor je uitgekozen die erover gaat. Ik dacht bij mezelf, dat is dat. Nou, Peter Heerschop, nou, ja. en dan ben ik al twee keer teleurgesteld. Ten eerste natuurlijk door het feit <lacht> dat jullie nooit in het Amstel hebben uh, gezeten, nee. en, en ten tweede dat jij eigenlijk gewoon onzeker wordt of niet kan genieten van je. Echt van je ja, succes. Nee, dat is. Uh, nou ja, maar dat is volgens mij. Als ik om me heen kijk. Bij iedereen in dit vak. Die, die, doen, die, die hebben dit allemaal. Dat zijn allemaal levensgenieters. Die gaan er vol in. Die maken de prachtigste dingen mee. En er zit een voortdurende. Uh, doodsangst onder. Of dat nog. Het uh, is eigenlijk meer. Ook. Uh, kan ik dat nog wel en is dat over een jaar nog zo en is dat over twee jaar nog en, en uh, straks trappen ze het niet meer in ja, ja ja nou dat denk denk je ook nog dat je dat je omdat je voor jezelf wat anderen bijzonder vindt vinden dat is voor jezelf heel normaal ik ik ik, ik zit niet uh, thuis op de bank en denk oh wat ben ik toch een uh, bijzondere man en wat maar op wie ben je uh, dan jaloers wat, wat zijn wie zijn dan de mensen waarvan je denkt van ja maar dat dat is echt de top Nee, dat heb ik niet. Ik, ik, uh, ik heb niet dat ik... Uh... Ja, ik, dat zou ik alleen kunnen hebben op topsporters. Om, om, uh, dat kan ik alleen in, in, in, de, in, in die mega-atmosfeer van een dampend stadion... en dat daar die gladiatoren het veld op komen of een baan op komen. Of... Dat, daar kan ik jaloers op zijn. Maar, maar nee, niet, ik heb niet dat ik vind dat ik iets... Ik, ik, ik, ik meet me aan mezelf... En dat is, dat is eigenlijk nooit goed genoeg. Maar dat is niet. Voor mij heeft iedereen dat in, in het vak dat, dat, dat ik doe. Vind, iedereen heeft een grote bek en ze doen allemaal of het super goed gaat. Maar wie je ook spreekt, als ze iets nieuws moeten maken, dat is, dat is lijden. Dat is doodsangst, dat is pijn en het gaat niet goed en het is waardeloos. En ik eh, zag allemaal in de strond en ik doe het nooit meer. En ondertussen blijven ze wel doorwerken. En als ze eenmaal weer. Nou, het nieuwe programma er is of een uitgesproken column die is gelukt. Of dan, dan ben je voor heel even heel gelukkig. En dan ben je... dat, dat is het mo moment van de levensgenieten met de hele grote bek. Die denkt, nou, ik kan gewoon iedereen aan. Ik ben de king. En dat gevoel dat gaat altijd weer weg. Maar dat gevoel van ik ben de king, dat is het waarom je het allemaal doet. Dat is de adrenaline ja, dat is absoluut. de kick, dat is de, de verslaving. Ja, nou het is... Het is uh, voor mij, en dat, dat, is, dat is weer niet wat iedereen heeft... maar voor mij is het wel enorme verslaving, Ja, ja ik, ik, uh, ik kan heel slecht zonder, uh, zonder mezelf iets op te leggen. En dan moet ik dat presteren en daar moeten de deadlines aan zitten. En het moet ook gebeuren. En ook op vakantie, ik kan niet een dag zonder iets te schrijven. Gewoon helemaal op een strand zitten en genieten met een... Ja, dat wordt pas als ik s morgens iets schrijf dat ik denk... Ja, dit is bruikbaar, dit kan ik nog ergens, uh, ergens inpassen of daar heb ik iets aan. Heb je vandaag al iets geschreven of iets bedacht of iets in dit gesprek nou, al heb gezegd? gezegd nou, ja, ja, Dat is uh, ook goed. Ja, dat is ook goed. Ja, dat is zelfs het, dat is het, dat is de beste remedie. Dat is het ja. orgasme. Ja. ja. Ja, ja. Dat is een... Uh, dat, ja, eigenlijk wel, ja. Nou ja, het is, het is heel verslavend. Dat is... Dat is ook eng soms. En daarom snap ik ook wel, dat zie je natuurlijk ook. Dat is ook het punt waar het mis kan gaan. Die verslaving, de verslaving is ook een punt dat het altijd op meer moet. En dat zie je ook aan, aan mensen die bevestiging zoeken. Dat is dit vak. Dat is nooit genoeg. En dat vind ik eng. Dat, dat probeer ik bij mezelf te voorkomen. Je ziet het mensen die eenmaal op televisie zijn. Als ze een uur zijn, willen ze, willen, ze, uh, willen ze twee keer een uur. En dan een dagelijkse show. En dan het liefst twee keer dagelijks. Het is... En, en ik, ik snap dat heel goed. Want dat is wat verslaving doet met je. Maar ik probeer dat wel uh, bij mezelf in te dammen. Maar er dat, dat, dat zit altijd zo'n stemmetje. Nou, het is een verslaving. Uh, dan over naar die andere verslaving. Wil je wat drinken? Heel graag. En echt een hele goede wijn, zeg maar. Een Le lekkere witte wijn. Ja. En, en uh, ik heb het idee dat we die per fles moeten bestellen, Patrick. <lacht> uh, en een kaasplankje hoor ik hier. Daar uh, uh, kan ik ook uh, wat uh, ja. aan, uh, aanbieden om te drinken. Hetzelfde ook uh, van die witte wijn, van die fles. Van die, uh... Ja, eens even kijken hoor. Uh, en een kaasplankje. Jezus, mensen, toch? Uh, ja, ik belde barman altijd hier met mijn eigen telefoon. Maar mijn telefoon uh, blijkt niet te werken. Dat werkt uh, fantastisch. Kan je even nadenken over uh, iets zinnigs misschien? Ik weet het niet. Nou, ik denk heel van na, want... Uh... Want? Ja, jij stelt allemaal, allemaal vragen... En dan zit ik hier in, in. Ja, ik vind het altijd leuk ook hoor. Ik vind het niets leuker dan filosoferen over zulke ja, dingen. Goedenavond, wij willen graag een onwaarschijnlijk goede fles witte wijn, alstublieft. Dat zou heel goed kunnen. Dezelfde van net, was die goed? Dezelfde van net, was die goed? Ja, het kan nog beter, schijnt. En, okay. uh, en, een, uh, en, uh, en een biertje, alstublieft. En, en een kaasplankje. Ik, ik hoor een kaasplankje ook goed. Ik ga kijken of ik dat nog kan redden. Oké, okay, super. Oh. Ja, maar breng alvast in ieder geval de drank maar. Ja hoor. Um, ja, dat, dat zeg je, dat je houdt van filosoferen. Maar is het dan moeilijk uh, voor jou om te filosoferen... waar bijvoorbeeld uh, je vrouw bij ligt? Nee, ik vind dat nee, natuurlijk niet. Nee, ik, het is een hele grote hobby. Ik vind niks leuker dan... Natuurlijk, uh, daar, tuurlijk, daar kan, kan, kan mijn vrouw bij zijn. Maar, of vrienden. Of, uh, nee, ik, ik word niet zo gestoord door wie waar bij zit. En, Helemaal niet. En, en, maar ook niet in... Kijk... Um, ik heb niet het gevoel dat ik, uh, dat ik wie er ook bij zit, dat ik heel anders ben. Dat uh, ieder gesprek kan van grote lompheden... naar, naar de meest smerige verhalen tot diepe filosofieën. En dat in, in, in een kwartier, dat vind ik juist het leuke. En hou je dan ook nog rekening met mensen die luisteren? Bijvoorbeeld ben je nu bezig misschien dat je, dat je, dat je, dat je ouders luisteren of je, of nee. je vriend Vigo? Nee, nee, nee. Nee, echt niet. Nee, nee, ik... ik nou ja, het, het enige. Nou, dat heb ik nu helemaal niet. want dat gaat, dat is nu niet, Het enige moment dat ik dat heb, is als mensen uh, op, op televisie of radio dingen vragen over collega's. Of, uh, dan, dan pas ik wel op mijn woorden. Dan denk ik, ja, daar heb ik geen zin. Daar vind ik misschien van, van alles van. Maar daar heb ik helemaal niet geen, heb ik geen zin om dat met anderen te delen. Want dat is. Dat is nou, dat vind ik niet, niet netjes. Onfatsoenlijk. Nu uh, kwam je deze week wel onder een uh, vergrootglas te liggen op uh, tv. Uh, je werd uitgezonden bij de wereldrijd Door... over een grap die je gemaakt had bij AT5. Ja. En daar ontstond nogal wat uh, reuring over. Mogen Is om... het zo? Ja, ik Mo heb dat niet zo gevolgd. Mogen we de... hem even laten horen? Ja, tuurlijk gaan we maar laten horen. Nou, ik zeg... oh, jongens, jongens, jongens. Heb jij al champagne? Nee, joh, wat, wat was het. Lekkere ja, echt, wat was fantastisch vandaag. Oh, ja. ja, jongens, we hebben de schaal. Ja. Daar is die? Ja, er zei eh, een Surinamer naast me. Die zei, het is toch raar dat Joden graag nog een ster wil. Ja, ja, ja, ja. ja, dit gaat over uh, het kampioenschap ja. van, uh, van Ajax. En omdat ze nu de dertigste keer de landstitel hebben... krijgen ze een, een, een derde ster op hun uh, shirt. En jij maakt deze grap? Ja, het is een harde grap en een hele goede grap. Het is gewoon echt een goede grap. En eh, het, het, natuurlijk, ik weet wel... Ik kreeg, ik kreeg één eh, berichtje eh, via euh, May, Twitter of Facebook... van een mevrouw uh, die, die dat echt super kwetsend vond... naar de hele Joodse gemeenschap. En die vond dat ik direct in het openbaar uh, excuses aan moest bieden. Ja, da, dan, ja, ik schrik daarvan, want dan denk ik... hè, je weet toch wie ik ben... En, uh, en uh, dat was gewoon een grap van iemand naast me in een stadion... waar iedereen... Ja, dat is al onfatsoenlijk. Dat het hele stadion uh, zingt... Yo, de, yo, dat, dat, dat is krankzinnig. Kijk, dat dat, dat, dat dat er is, vind ik erger. En dan zegt die, die, die, die man naast me... Die heeft een goede grap. Die, ik hoorde het later van Fico dat André Manuel hem um, de dag ervoor... bij Spijkers met Kop al had uh, gemaakt. Nou, dan, dan moeten ze die eens aanpakken die... die uh, nee... Dus maar betaal uh, uh, je dan dat, da hier, dat je hier... Ja, het wordt heel uh, erg uit zijn verband getrokken dan. En, en, en mensen denk je dan, die dat dan ontstaat er een conflict, terwijl ja. jij de grote conflictbeheerser bent. Ja, maar daar had ik, ik kan daar wel mee omgedenken. Ja, jezus, uh, uh, wie, wie, als, als mensen dan daarover oordelen... en dan denken dat ik een, een racist en een antisemiet ben... ja, dat is zo krankzinnig en daar voel ik zo helemaal niets bij. En dat vind ik ook zo totaal niet waar. Maar kan je nog alles zeggen als cabaretier? Op nou, podium? dat denk ik niet. Ik, ja, eh, nee, dat, dat, dat is best wel moeilijk, ja. Niet, niet dat ik het daardoor niet zou doen. Hoewel, nou ja, ik, ik, soms zou ik daar best wel rekening mee houden, geloof ik, ja. Nou ja, dat, dat zit... Eh, eh, Sowieso vind ik niet dat je zomaar alles kunt zeggen. Uh, ook, niet, uh, ook niet als je niet een cabaretier bent. Ja, je, je kunt toch niet zomaar uh, dingen roepen die, waarvan je geen enkel verstand hebt... en daardoor een, iets heel lomp zeggen. Ik pro probeer wel dingen te zeggen... Uh, ja, mijn criterium om iets niet te zeggen is meer of, of ik het fatsoenlijk vind of niet... dan dat ik bang ben dat ik iemand kwets. Dus ik, ik geloof niet dat je alles zomaar mag zeggen. Maar er is ook wel een... Maar je gaat het conflict toch wel een beetje uit de weg? Hoe, hoe vind je dat? Nou ja, want, ik want, vond... Want waar, waar wil, wil je mij iets over horen zeggen, bijvoorbeeld? Nee, kijk, ik vond dit een goede grap. Ik vond het echt een goede grap. Ja. En goed gebracht ook en zo. En AT5 en dan wordt het uitgezonden bij de wereldrijd door. Ja. En toen kreeg je hem terug op uh, 538 tijdens je column. En je lulde er overheen. Want je dacht bij jezelf... ja nou, Ik je had er geen op... zin in. Ja. En we hadden het ervoor natuurlijk even over gehad. Want oh, oh, oh. ik kom daar natuurlijk om een uur of negen aan. Kwart voor negen. En we ja, en uh, volgens mij was alles er al over gezegd. En uh, um, ja, goed. Ja, wat, wat, wat moet ik er nog, nog, nog over zeggen? Nee, ik, ja, ik, uh, ik, uh, maar de, de, uh, ik, ik geloof best dat er soms dingen zijn die je, die, je, die je niet kunt zeggen. En dan zou je ze eigenlijk wel moeten doen. Maar dat klopt wat je zegt, dan heb ik er geen zin in. Nee. Nee, dan, dan, ik, en dan, ik dacht dus, dan ga je het conflict uit de weg... of dan wil je liever de goede vrede bewaren. Maar je hebt er gewoon okay. geen zin in. Nee, gewoon geen zin in. Uh. Nee, want als ik de goede vrede zou willen bewaren... zou ik, zou ik uh, zeggen, nou, dat vind ik dan heel vervelend. En, uh. Maar hier, ik vind het echt stellig, dit is gewoon een grap. En, en, en meer niet. Dus, dus punt. Ik vind het erger als mensen iets vinden van mij. Dat ze iets kwetsend vinden. Dat ik denk, oh ja, ja dat, dat, dat, dat, is, dat geloof ik wel. Ja. Nou, dat, vind ik, dat, dat ik het kan begrijpen dat ik iemand kwets. Dan zou ik dat heel erg aantrekken. Hier denk ik, ja, dit is een grap, kom op. En vind je het irritant dat mensen jou irritant vinden? Nee, dat Bam. vind ik irritant, ja. Dat vind ik ook, ook onbegrijpelijk. Je wilt het liefst door iedereen ge, ge, geliefd ja, eigenlijk wel, ja. ja. Ja, maar ja, goed, ik snap ook wel dat het niet zo is. En, uh, en uh, ja, dat, dat, dat kan ook niet. Maar, uh, maar ergens diep in mij vind ik dat dan onbegrijpelijk. Ik weet ook nog. Ik was naar nou over een gemat leven gesproken bij de WK WK-finale uh, in Zuid-Afrika. Zuid Iemand moet erheen. Ja, man. Wat een tijd heb ik daar gehad. Dat was echt het allermooiste wat ik wat ik in werk. Oh, dat, dat was geweldig. Dat land was goed. Enfin, dus ik voelde me helemaal super deluxe. En, uh, en de wedstrijd was nog, nog niet begonnen, dus we hadden nog niet verloren. Nee, sterker nog, we waren bijna wereldkampioen. <lacht> en ik had toch het gevoel dat ik daar ook iets aan bijgedragen had. Ja, verder, terwijl ik de deur opendoet. Ja, ja, ja. Ja, nee, ik wacht even tot het wijntje. Want, oh, uh, ja, want ik hoop ja, wel ja. dat je erbij zit. Ik hoop nu wel dat het Zuid-Afrikaanse wijn. Hey, goedenavond. goedenavond. Pas op voor de draden. Nou, we hadden bijna. Oh ja, ja. dat ziet er goed uit, zeg. Ja, is, uh, nou, Luc. Uh, dag Luc. Uh, dan ken je die alvast, ja, uh, want, want, ja, uh, ja, want die morgen was... is het er misschien ook. En dan ja. kan je gewoon zeggen, hé hey, Luc, en dan heb je toch een soort van publiek weer. Luc is wilt, je een je hele je vriend voor ja. mij nu. Ja. Nou goed, ik zit dus in, in die, uh, op de tribune en het is feest. En, en, uh, en ik was daar ook al uh, weken geweest. En, en columns gedaan en af en toe spelers gesproken en alles eromheen. En projecten, dus je hebt het gevoel, dit zijn mijn WK. Dus dan weet je hoe goed ik me voel. En toen kwam er uh, voor de wedstrijd. Ik moest even pissen. En dan komt een jongen naast me staan. Die zegt: uh, uh, gaat lekker hè? Gaat lekker jij met je, met je land kapot maken. Dus ik zeg: hoe zou je land kapot maken? We zijn bij een wedstrijd. Nee, jongen, jij met je platte. Ik hou van Holland Pvv-achtige. Uh, nationalistische praat. Jij zorgt voor de totale verdomming van het volk. De, de, jij verlaagt het volk. En dan sta je daar maar met je... Met je hier nu ook weer, sta je weer te grijnzen. Gewoon, ik, die kop van jou, die is zo verschrikkelijk. Voor de, ben ik echt twintig minuten... zit ik op de mooiste plek van de hele wereld. Namelijk vlo, toen floot de scheidsrecht. En ik zat er echt maar... Ben ik nou echt zo erg? Ben ik nu... Heb ik nou alles verknald... En, en uh, dat trok ik me echt heel, heel erg aan. Dus. Uh... Nog? Nee. Jawel, jawel, als je het vertelt. Ah, ik vond het een hele raar. Rare... Ik, ook... ik heb ook een keer. liep ik weg van de parade. En toen kwamen drie, uh, drie donk, dronken vrouwen. Nou, ik denk. Die, die... En die zei. Hey, heerschop. Dus ik denk. Nou ja, die willen op de foto. Eén zei... vrouw die zegt. Uh... Ik, uh, jij van de column, hè, van uh, 55 jaar. Verschrikkelijke stem. Jij hebt zo'n verschrikkelijke stem, man. Ik heb uh, koppijn als ik jou hoor. <laughs> Toen ging ik toch met die vrouwen helemaal in gesprek. Denk, nou, wat vind je daar dan vervelend aan? Ja, zo diep ga ik. Donkere vrouwen, vier uur s'nachts na de Toch de vrede willen bewaren. Ja, dat... Toch geliefd willen zijn. Ja, dat is ook zo. Ja. Vind jij mij aardig? Of... Nee. Maar hebben we daardoor de finale verloren? Nee, nee, helemaal niet. Nee, maar, maar snap je dat, dat ik... Uh, ja, dat, ik vind het wel vervelend als mensen iets vinden. Uh, maar ik kan ook buien hebben dat ik het juist heel grappig vind. Dat ik, dat ik ja, uh, als jij hier iets verschrikkelijks van vindt... Waar, waar, wat, wat ik echt zelf heel erg leuk vond... Ja, dan kan, kan ik ook een bui hebben dat ik dat weer heel grappig vind. Jeroen van Koningsbrugge bijvoorbeeld, die, die, krijgt, uh, die verzamelt echt nare tweets. En dan kon hij zo hard lachen om de meest grove beledigingen. Die had gewoon een top 100 van de meest grove beledigingen. En dan zaten ze in de taxi. En dan liet hij die met, uh, met, met feestelijk zelfgenoegen. Liet hij die, die lezen en dan moest hij zelf zo om lachen. Dat vond ik knap. Want, want ik zou daar helemaal niet tegen kunnen. Nou ja, laten we even ontspannen. We hebben hem... Prachtige ja. witte wijn, smaakt die goed? Mm -hmm. ja. En, en laten we dan luisteren naar een plaat die jij hebt uitgekozen. Wat is het geworden? Het is geworden Damien Rice. The Blowers' Daughter. Met een verhaal, ga je dat, dat achteraf vertellen? Ja, achteraf. En zo so it is... Just like you said it would be Life goes easy on me Most of the time And so it is The shorter story No love, no glory, no hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you.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 I'm My Take my mind off you. I can't take my mind off you. I can't take my mind, my mind, my mind till I find. Somebody. Prachtig. Ja? Prachtig toch. Het is toch hartverscheurend. Ja, dit is... Uh, dit is gewoon het mooiste wat er uh, de afgelopen tien jaar is gemaakt. Niet dit, uh, dit hele album, oh... Vanaf het eerste tot en met het tiende nummer is één lopend verhaal... En Prachtig geproduceerd en hoe dat in elkaar doorloopt. En het, alles, alles doet pijn en, het is, en, en, en je wordt het er ook zo gelukkig van. Ik vind het in deze zin, I can take my mind of you. Als het eerst. I can take my eyes of you. I can take my mind of you. Dat zit ook in de, in de verslaving die je hebt als je heel verliefd bent, of als je heel graag iets wil, of als je, als je een, een, een, iemand die je zo dierbaar is, dat je die. Daar kun je gewoon, die kun je niet loslaten. Het is zo... Het doet, ik vind het echt prachtig. Ik kan er iedere keer weer... tranen van geluk van krijgen eigenlijk. En Ik, ik dacht hier zelfs over... Ik heb dit zo vaak geluisterd, want het valt me nooit tegen. Het is altijd wel weer ergens, eens in de, in de maand of zo... dat ik in de auto zit en denk, weer dat hele album. En vind ik, ik, het is, ik, vind, ik heb het altijd helemaal goed gevonden. Dat ik, ik zou het wel, omdat het zo'n mooi verhaal is ook... het is een, een, een liefde die stuk loopt en dan in zulke prachtige taal, zulke mooie muziek... toen dacht ik, als ik het nou deels vertaal... dat het half Engels, half Nederlands is... wat, wat Bluff bijvoorbeeld heeft met Holiday in Spain... of allemaal dat soort. En dat hele ding, en dan denk ik... Oh, dat, zou, dat wil, ga ik dan vertalen... en dan, dan laat ik dat zingen door bijvoorbeeld... Paul de Munnik en Wende Snijders. En dan, dat is... dat, dat lijkt me prachtig. Dus ik, ik heb daar ook een... er zit ook iets in dat ik denk... ik moet daar nog ooit iets mee. Dat zit zo diep in me, dit... En waarom zit dit juist zo diep in je? Nou, ik, ik ben met muziek hou ik toch heel erg veel van, uh, van uh, dat, dat hoeft helemaal niet uh, uh, volle, volle vreugde en, uh, en juichend integendeel hoe, hoe dieper het hoe dieper het raakt de de, de, de ballads van Bruce Springsteen of uh, of de of de pijn van U2, of wat Bram Vermeulen kon. Of, uh, uh, nou ja, dat, dat, dat is de muziek die ik mooi vind. Die me helemaal op me terugwerpt. en die, het moet, ik, Muziek moet een beetje, beetje pijn doen. Maar goed, dat, dat, dat kan alleen maar pijn doen als je, het, als je het dus voelt... en als het ergens die emotionele snaar raakt. En ja. waarom, dit moet ergens jou raken, op een of andere manier. Ja, dus nou ja moet, dat, dat moet zit in de stem en die, in die, in die strijkers erbij. Die cello is vervelend. En, die, uh, en dan is, is de tekst, je voelt hier ook... Het is, ja, je, je, als je het helemaal hoort, het hele verhaal... het, het zesde nummer komt dat hij op de bruiloft zit... van zijn vrouw met haar nieuwe man. En... Uh, en ja, ik ben helemaal niet iemand die heel erg stipt naar de tekst luistert, hoor. Maar je voelt gewoon wat, wat er gebeurt. Of je voelt als, het, als de pijn echt zo mooi echt is. Ja, dat, dat kan mij diep raken. Nou, nou, terwijl jij naar dit nummer luisterde met je, met je koptelefoon op. zat jouw geliefde tegenover je. Ja, maar ja, dit is. Dit is ja, die, die, die dit overigens ook prachtig vindt. Um, ja, nee, dat, dat heeft. Uh... Dit, ik koppel dat, dit los eigenlijk van, van mijn eigen... Ik, ik luister naar wat, wat het voor iemand anders... Uh, en het, het is dan ook niet het verhaal als het gaat over een mislukte liefde... dat ik daar dan zo mee zit. Dan zit het meer in, uh, in het gevoel wat het, wat, het, uh, wat het bij anderen... en het soort gelijkgevoel gevoel kan van alles zijn. Dat kan, maar... kan ook over, over als ik... Uh, weet je, toen mijn vader dood, doodging anderhalf jaar uh, geleden... Dan, dan is dit ook muziek die mij het meest doet. Want dat is, dat is het gevoel. Er komt iets... Deze muziek die raakt mij in, in gevoel waar, waar mijn uh, diepste verdriet zit... en de grootste verliefdheid en alle, de, de grootste gevoelens. Daar komt die muziek binnen. Dus het... het het geeft je voor een moment, werpt het je terug op je, op je allerliefste, mooiste, somberste, alles samen. Daar brengt het je. Maar wat ik wilde vragen is: kunnen jullie dat gevoel dan delen? Hebben jullie dezelfde muziek die jullie zelf allebei mooi vinden? En, uh... Ja, bijna altijd wel, ja. ja. En... Maar deel, ja, ja, raakt het jullie allebei op dezelfde mooie manier? Dat... Dat denk ik wel, ja. Dat, maar dat weet ik niet. Ik denk dat ik... Uh, dat ik uh, maar ja, dat, dat moet je aan haar vragen. En dan moet je ook aan iedereen... Um, ja, ik, ik, hou, ik denk het wel. En ik vind het ook heel fijn als ik met iemand ben. En dat is zij natuurlijk. En dat is ook, dat is ook met vrienden. En het is ook, uh, ik vind het heel fijn als je een gedeeld gevoel vermoedt. En als, je, als, je, als ik iets mooi vind, dan is het al heel fijn. En als degene waar ik mee ben, of degene waar ik veel van hou... of degene die ik hoog acht, of degene eh, waar ik een diepe vriendschap voor heb... als die dat ook voelt, dan is het, dan is het tien keer zo mooi nog. Want dan, dan voelen we hetzelfde. En dat is in dit geval zeker zo. Bij de, deze muziek is dat honderd procent. Nu heb je dus het plan om dit te vertalen... En een half Nederlands te doen en met, ja, met mooie zwangers als uh, Paul de nou, omdat ik vind dat, Maar Waarom doe je dat? Waarom heb je het nog niet gedaan? Nou, Waar ik, wacht uh, je op? Ja. Ja, ik, ik, ik hoop dat we ook hier snel klaar mee zijn. Want ik wil dat eigenlijk <lacht> nu, uh, nu gaan doen. En ik voel nu ook precies <lacht> welke kant het op moet. Nou, dat, dat is. Uh, dat is dat is puur dat ik, me daar, dat ik uh, het gevoel heb dat ik hier, als ik dit doe... Ja, dit is iets, dan moet ik echt wel een week ergens anders zitten. Dan moet ik helemaal, dan moet ik helemaal afgesloten van alles zijn. Dus dit, dit is niet even wat je tussendoor doet. Weet je wat, ik ga daar en ik, ik zoek de, de, de, de woorden op wat het betekent. Uh, nee, het moet helemaal... Uh, da, dan moet ik me echt afsluiten. Dus het is een tijdsfactor. Uh, tijds maar gaat het gebeuren? Dit gaat gebeuren. Ja, jij lacht. Nee, dit gaat gebeuren, Patrick. Zeker. Dit gaat gebeuren. Want uh, ik heb het nu hier gezegd en jij hebt me echt op scherp gezet. En ik weet dat jij hier ook over gaat bellen. En ik kan jou nooit meer tegenkomen als ik dit niet af heb. Dit gaat echt heel snel gebeuren. Alleen dan hoop ik ook dat de, dat de goede mensen dat ook willen uitvoeren. Kijk, ik, ik kan dit niet. Ik kan niet zingen. Ik, ik vind het namelijk mooi als als dit de aandacht krijgt. Ik vind dat, dat heel veel mensen moeten deze muziek horen. En, en misschien is het een kleine weg als het ook uh, uh, kan... door het uh, deels te vertalen. Maar nu ben jij ook een, een, een artiest. En jij uh, uh, schrijft columns Dank en jij schrijft cabaretprogramma's. En dat is goed. Uh, ben je jaloers op het feit dat hij dit geschreven heeft... en ja. dat jij dit niet geschreven hebt? Nou ja, natuurlijk. Kan jij het niet? Nee. Nee, dat kan ik gewoon niet. Ik kan... Nee. Nee, maar dat... Kijk, ik ben jaloers op, op iedereen... Op iedere muzikant. Op iedereen die iets, iets moois kan spelen. En, eh, maar het heeft me toch nooit daartoe gezet om een instrument te leren bespreken. Nee, het gaat niet dus over het, dus het instrument, het maar het gaat over het verhaal. De, het verhaal. De emotie, de teksten. Ja, dat kan ik. Dus eigenlijk zou je ja, dit het niet moeten uh, vertalen, maar gewoon je eigen. Ja, maar dat wordt het natuurlijk ook. Het, wordt, het, wordt ook wel, het, het zit meer op klank en op gevoel dan op letterlijke vertaling. Maar de muziek moet wel ongeveer zo. En die stem, ja, dan zit je toch in Paul de Munnik-achtige uh, regionen, zeg maar. Maar hier zingt ook een vrouw op mij. Die Paul de Munnik was hier twee weken geleden. Schitterend. Stond ja. hij nog op de vleugel hier beneden een stukje. Rode Wijn van nou, Van, van ja, Meulen. Kijk, dat ja, kijk, dan... dat is ook zo... Ja, oh, ja. ja, Rode Wijn, Paul die dat zong... Ik, ik heb het gezien in Zeeland, in de nacht van Middelburg... dat hij dat samen met Bram speelde. Waar, waar Bram Vermeulen Meulen uh, uiteindelijk uh, huilend uh, achter, de, achter het podium stond. Omdat hij, hij zei... Ik heb gewoon iemand die mij kan vervangen. Dit is, hij raakt precies alles wat ik vind dat iemand moet raken in zang. Dat was zo diep ontroerend. Ja, Dus die zou dat, die zou dat moeten doen, ja. Nu heb ik ook een plaat voor jou uitgekozen. Oh, we hebben leuk. niet heel veel tijd meer, dus ik, we gaan een in ieder geval een stuk draaien. Dus uh, zet je koptelefoon nou maar mooi op. Het kan natuurlijk nooit over jouw plaat heen, maar ik, ik doe mijn best. Nova star met uh, een stukje van de the Best Is Yet to Come. Geweldig dit zeg. Ja, ah, dit is echt geweldig. <lacht> dit is ook helemaal wat ik prachtig vind aan muziek. Ja, dit is, dit is uh, ook dat ik prachtig vind aan Snow Patrol en plachten, uh, weet je dat soort. Ik, ik, ik had gehoopt dat je het mooi zou vinden qua muziek en qua zang is het ook ja. mooi. Maar uh, ja, ik, ik, ik praat met Peter Heerschop. Daarbij To Come. Dan, de, altijd denk ik dat bij jou. Jij bent iemand bedoel je kan terugkijken, maar je bent ook een enorme optimist volgens ja. mij. Die gewoon... ja. ja, dat is. Maar dat is. vind ik ook wel. Ik vind het echt leuk dat je dat zegt. Want ik heb dat zelf, ik denk dat ook altijd. En dat is. Maar Ik zeg, dat komt deels door de onzekerheid. Dat je denkt. Ja, maar ik moet nog echt iets laten zien wat ik wat ik nog, nog niet heb laten zien. Maar daar heb ik ook wel het gevoel bij. Dat ik denk, ja, er komt toch iets. En, uh, uh, dus dit is echt prachtig. Ik vind het ook heel leuk dat je, dat je dat zegt, want ik heb dat gevoel ook. En waar komt dat vandaan, dat optimisme? <laughs> Pure overleving. <laughs> nee, maar ik, ik sta ook wel... Nou ja, de, de mensen om me heen die weten ook wel dat ik, dat ik mijn, mijn sombere buien kan hebben. Maar, maar die we, weten ook dat ik altijd weer zin heb. En ik weet niet waar het vandaan komt. Dat, dat zal ongetwijfeld in de opvoeding zitten. Dat, dat, dat kan niet anders. Dat mijn, dat mijn ouders daar, daar uh, puur op zaten. Mijn, uh, ik ben zo ook wel opgevoed om, om nooit uh, bij de pakken neer te gaan zitten. Gewoon iets... iets uh, pak op man, lol maken, uh, lachen. Dat, nou, dat zie je, je enorm, want en je kent natuurlijk mensen die, die naarmate ze ouder worden... alleen maar neerslachtig worden en zeggen van... oh, we hebben nog zo weinig tijd over. Jij kijkt volgens mij echt... De nog einders ver, horizons liggen nog ver, ver voor je. Um, maar je bent ook leraar geweest. Ja. Wat is de les die wij dan uiteindelijk moeten trekken van Peter Heerschop? Wat wil je ons meegeven? Wat wil je ons leren? En enthousiasme. Een beleving. Uh, ja, dat wil ik mensen meegeven. Ik heb, ik heb afgelopen uh, maanden ook weer eens, uh, een aantal lessen gegeven op de sportacademie. Pedagogiek. En uh, dat ging helemaal over, over nadenken over wie je bent en waarom je zo lesgeeft. En dan het enige wat je wil is... Uh, ik probeer mensen enthousiast te maken. Want dat vind ik leuk. Als, als die het worden, dan word ik het ook. En dan verdubbelt het. En als je met elkaar enthousiast wordt, dan wordt het steeds leuker. Dus, dus ik probeer eigenlijk dat altijd, altijd. Nou ja, als er een les moet zijn, is dat de kracht van. Uh van een plan en enthousiasme en de wil en zin in iets... en, uh, en handen wrijvend ergens heen gaan, dat die overslaat op, op mensen. En daar word je heel gelukkig van. Dus de, die, ik geloof heilig in de wederkerigheid van dat je, dat je, dat je krijgt wat je geeft. Dus als je, als je mensen veel lieve dingen geeft en, uh, en, en er vrolijk in gaat... En, en, uh, en, en ze veel vertrouwen geeft en aardige dingen zegt. En dan, dan krijg je dat ook terug. En dat je laat zien dat je, dat je, dat je uh, geïnteresseerd bent. En uh, dan zijn ze het ook in jou. Dus dat probeer ik mee te geven. Uh, energie. Dat is het. Zin, energie. Niet opgeven. Voorwaarts. En dan, maar dan in het voorwaartse, daar, daar hoort ook bij af en toe met je, met je beste vrienden... of met je grootste liefde zitten en, uh, en eindeloos slap lullen de, de hele nacht door. En dan met elkaar denken, wij hebben nu ongeveer wel de essentie van de hele wereld ontdekt. En dat uh, blijkt de volgende ochtend geen reet van te kloppen. Maar, maar uh, dat maakt je zo vrolijk. Dan heb je altijd weer zin. En mensen met plannen zijn de allerleukste. Ik zoek altijd mensen op met plannen. Daarom vind ik het ook leuk om in een team te werken. Ik, ik vind niks leuker dan mensen die zeggen... ik heb nog een idee en ik heb nog een format... en we moeten dat, dat idee. En we hebben nog een programma. En weet je wat wij samen eens een keer moeten doen? En weet je wie we daarbij moeten vragen? Nou ja, daar word je toch zeldzaam blij van. Ik, ik heb een aantal vrienden bijvoorbeeld... Uh, ik kan met Raoul Heertje ook... Uh, uh, nou, dan kunnen we in een ochtend ongeveer 30 plannen maken... waarvan wij al weten dat we die nooit gaan doen. Maar het maken van die plannen, Patrick, wat een zeldzaam geluk. Nou ja, het was ook een uh, zeldzaam geluk dat je hier uh, vanavond was. Uh, nou, en dat je hier, uh, jullie tweeën hier blijven logeren. Ja. Ik hoop dat mensen veel van je uh, lessen gaan overnemen. Dat er uh, energie en passie uh, uh, nu doorstroomt door de radio. En dat mensen nou, morgen allemaal het gaan, avond, gaan uitstralen. Ja. Peter Heerschop, mag ik jou buitengewoon bedanken? Ja, nou, natuurlijk. Maar jij ook zeer bedankt. Ik denk dat wij nog wel uh, gaan filosoferen. En ja, we gaan plannen maken dan. <laughs> dankjewel. <laughs> I'm <laughs>